Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het personeel van de Thalys, waarin vrijdag een aanslag is vereideld... heeft zich niet willen verstoppen voor de dader. Dat zegt een woordvoerder van Thalys tegen de NOS. Gisteren vertelde Franse acteur Anglade over zijn ervaringen aan boord van de trein. Hij zag conducteurs de coupé binnenkomen... met de speciale sleutel een hokje openmaken. Daar zouden ze zich in hebben opgesloten. Toen hij op de deur klopte en smeekte of ze de deur wilden openmaken... werd er niet gereageerd. Een Nederlandse inzitter bevestigde deze gang van zaken tegenover het ANP. Een woordvoerder van Thalys laat weten dat er is gekeken naar het handelen van het treinpersoneel. Een van de twee bezige conducteurs bleef in de coupé. De andere heeft zich met een aantal passagiers teruggetrokken in een soort machinekamer. Daar kon de conducteur volgens de woordvoerder de veiligheidsdiensten inlichten. Hij zou ook de trein door middel van een soort noodrem langzaam tot stilstand hebben gebracht. Gezien het lawaai van de motor in die ruimte en de dikte van de deur, is niet duidelijk of de conducteur het geklop op de deur ook echt heeft gehoord. Er wordt nog een reconstructie constructie gemaakt van het incident. Minister Ploemen vindt dat Macedonië hulp moet krijgen bij het verwerken van de toestroom van asielzoekers. In het tv-programma Buitenhof zei ze dat het land het zelf absoluut niet aankan. Ploemen wil daarom dat de VN ingrijpt en personeel naar Macedonië stuurt. Ook het Nederlandse kabinet zoekt naar een oplossing voor het vluchtelingenprobleem. Daar komt een speciale werkgroep voor. Vluchtelingen lijken nu ongehinderd vanuit Griekenland de grens met Macedonië over te kunnen steken. Gisteren gebruikt de politie nog traangas en stunggranaten om ze tegen te houden. De vluchtelingen willen doorreizen naar West-Europa. Macedonië zet nu extra treinen en bussen in om mensen door Macedonië naar de grens met Servië te brengen. Het weer, zonnig en droog, vanmiddag op veel plaatsen rond de 25 graden. In de loop van de middag vanuit het zuiden kans op regen en onweersbuien. Lokaal kan in korte tijd veel regen vallen. Vanavond trekken de buien over het midden van het land. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersabdate, verkeersabdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amersfoort, Amsterdam, staat bij het Watergasmeer 4 kilometer. En op de A10, de ring van Amsterdam, bij Westpoort 2 kilometer.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 En, en nu een uur vol zinderende zomerhits. Dit is de Zomerse 50... 50 Umma da va chi bene la americano sa luna Com'a dovrei nun ga La mola sotta, luna. con Madalena parla l'americano. If I am a sorg, Matimi stop you now, arrows too. Make tire Mi a singing. Uit van de zolder. Zomerse 50, ook, ook op zomerse50.nl Nummer 47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 The grass between your toes, it's a part of you zomerse 50 hoor je overal. Dit jaar bij 150 radiozenders in Nederland en België. Vandaag. Vandaag. Je hebt er maandenlang naar naar uitgekeken De koude wou wou maar eerst niet om.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 Dit wordt minstens een zomer van een eeuw. Maar lieve mensen, oh, wat gaat het vleuren? Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mij. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je weet is heel die zomer alweer weer lang voorbij. Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen.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 maar voor je veen is heel die zomer alweer lang voorbij. 40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 Je hoort ze in de zomerse 50. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga. Ik...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 Als je beetje wil chill. Ook in de zomer is jouw keuze ZFM Why can't this mum Turn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 Dertig.